Het is 11 uur, Jeroen Tjepkema met het NOS-journaal. In de Zweedse hoofdstad Stockholm is het opnieuw onrustig. Jongeren staken vijf auto's in brand en bekogelden een politiebureau. Sinds zondag zijn er s'nachts redden in Stockholm. Die begonnen in een buitenwijk, maar verspreidden zich de afgelopen dagen over de stad. Aanleiding is de dood van een 69-jarige man. Agenten schoten hem dood toen hij op straat met een hakmes stond te zwaaien.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 Steeds meer coffeeshops in Limburg verkopen wiet aan buitenlanders... nadat de rechter al bepaald dat het sluiten van een koffieshop die dat deed onterecht was. Met hun actie hopen ze nieuwe rechtszaken uit te lokken om meer duidelijkheid te krijgen. Ziekenhuis De Sionsberg in Dokkum schrapt 90 arbeidsplaatsen... dat komt hier op bijna een derde van het personeelsbestand. Het ziekenhuis heeft al enige tijd financiële problemen. We al eerder ontslagen, maar volgens de raad van bestuur van De Sionsberg... wordt er ook dit jaar een miljoenenverlies verwacht. In het eerste duel om de play-off in, Euro in Europees voetbal... heeft FC Utrecht gewonnen van FC Twente. In Enschede werd het 2-0 voor Utrecht. De return is zondag. Kooijt Eagles is iets dichter bij promotie naar de Eredivisie. De voetballers wonnen in Deventer de eerste play wedstrijd tegen FC Volendam met 3-0. sparta Rotterdam JC eindigde in 0-0. Het weer vannacht in het oosten vrijwel droog... met vorst aan de grond, in de rest van het land wat regen... en minimaal rond 6 graden. Morgen in het zuiden wisselvallig met onweer...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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het vijf graden. Binnen zit Pieter van der Wieren. Grappen over namen, dat is meestal heel erg flauw. Wel verleidelijk natuurlijk. Bijvoorbeeld als iemand een naam heeft die dan heel erg bij zijn beroep past. Oké, okay, nou. We kregen dus op de redactie vandaag een persbericht... want de Vereniging van Huidtherapeuten heeft een nieuwe voorzitter. Gefeliciteerd daarmee. Haar naam is Sabine Uitslag. Goedenavond en welkom bij Met het Oog op Morgen. In het Oog gaat het vanavond over vogels, violen, navul, flesjes... stadsgeweld en televisieseries. De horeca mag gebruik blijven maken van navulflesjes voor de olijfolie op tafel. En Mark Rutte heeft daar persoonlijk voor gelobbyd in Brussel. We geven u straks een inkijkje in Europese regelzucht en de lobby. Ook vanavond weer rellen en branden de auto's in Stockholm... en ook het imago van Zweden als gelukzalige natie ligt daarmee inmiddels wel aan de diggelen. Wat is er in Zweden aan de hand? Dat vertellen we u zo meteen. Aan de vooravond van het Amsterdam Series Weekend beschouwen we het succes van tv-series als Borgen, West Wing en Breaking Bad. Want zelfs op het festival in Cannes zijn series inmiddels al net zo belangrijk als films. En dan is er nog het Vroege Vogelconcert waarbij een strijkkwartet in het bos de vogels komt begeleiden. U krijgt straks een voorproef, want hier in de studio is het strijkkwartet kinetiek en de boswachter komt langs. En als het nodig is, hebben we zelfs nog een plaat met vogelgeluiden. Maar we beginnen met het nieuws van. Donderdag, 23 mei. Wat yesterday in Woolwich heeft ons allemaal veranderd. Het heeft me veranderd van de manier waar ik uit kom en de manier veranderd. Ik laat hem niet meer uitleggen. Ik weet niet, maar ik heb respect, ik heb een vloer voor hem en zijn familie. Toen Londen vanochtend ontwaakte, duurde de ontsteltenis nog voort. Maar als de moordenaars van militair Lee Rigby, die ze gisteren op straat afslachten, het doel hadden Groot-Brittannië uit elkaar te drijven, komen ze volgens premier Cameron bedrogen uit. Something like this will only bring us together and make us stronger. Volgens Britse media kenden de veiligheidsdiensten de twee hoofdverdachten: het zijn Britse mannen van Nigeriaanse afkomst. Een vrouw die hulp wilde verlenen aan militair Rigby... kreeg van de vermoedelijke dader te horen waarom hij de man doodstak. Hij uh, zei: "Don't touch. Uh, I killed him. He said, why? He said, He's a British soldier. He killed people. He killed uh, people in in Muslim countries and they had nothing to do here." Burgemeester Johnson zei dat de moord geen islamitisch geweld is, maar dat de daders ziek zijn in hun hoofd, en hij riep iedereen op om rustig te blijven. Ik heb absoluut no geen twijfel dat Londeners hun leven in de normale manier kunnen vandaag. Of dat gelukt is, dat horen we straks van correspondent Arjen van der Horst. De onbemande vliegtuigjes die Amerika onder andere inzet in de strijd tegen Al-Qaeda... hebben levens gered, zegt president Obama. Toch legt hij het gebruik van drones aan banden. strijd moet er zijn... dat geen worden of in zijn toespraak benadrukte de Amerikaanse president ook opnieuw hoe zeer hij met de gevangenis Guantanamo Bay in zijn maag zit. Obama beloofde de gevangenis te sluiten, maar heeft daarvoor onvoldoende politieke steun. Minister Schippers van Volksgezondheid vindt dat ze voldoende doet aan fraude in de zorg. Verzekeraars zeggen dat jaarlijks 1 miljard euro ten onrechte wordt gedeclareerd. De Tweede Kamer heeft er geen goed woord voor over. Sjoemelen met declaraties is stelen, voorzitter. Deze witte jassencriminaliteit moeten we opzoeken, hard aanpakken had de minister de kamer niet beter moeten informeren, wilde de oppositie weten. Waarom zijn toch de ernstige conclusies die in dat rapport staan niet met de kamer gecommuniceerd? Deze informatie is ons onthouden. Schippers houdt het vertrouwen van de kamer, een motie van wantrouwen van de PVV kreeg alleen steun van de SP. Wie vandaag eerst op de kalender keek en daarna de straat op liep, zag een vreemd beeld. Het is 23 mei en wat droegen de mensen? Een muts. En een ijsmuts? Een ijsmuts. Ja, sok. maar ik heb geen handschoenen aan, maar dat is jammer. Dat ben ik vergeten. Ja, het is een winter. Ja, is helaas. Nederland, hè. We hadden ons zo dik ingepakt omdat het de koudste 23 mei sinds 1901 zou worden. Als de zon dan niet schijnt, is zo'n historisch record misschien nou ja, toch nog meegenomen. Toch nog iets. Maar deze lente is wel zo slap dat zelfs dat mislukte. Om 20 over 6 kwam de temperatuur net eventjes boven de 10,4 in de beeld... 10,5 werd het, geen dag horen. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en tv. We gaan verder met de krant van morgen, Anouk Thijssen. Jihad Jordi is terug, schrijft de Telegraaf morgen. Jordi is een 19-jarige Syrië-strijder... die in februari naar Syrië vertrok om daar te vechten in de burgeroorlog. Maar zijn heilige oorlog was van korte duur. Hij kwam onlangs terug en werd door stadsgenoten gesignaleerd op straat. De telegraaf spreekt hem kort via de telefoon. Wat hij in Syrië heeft gedaan, wil hij niet zeggen. Want, zegt Jordi, ik heb besloten geen pers te woord te staan... want die hebben mij in mijn privé aangetast. Verder zegt hij dat hij niet is benaderd door de AIVD of door de politie en hangt hij weer op. Volgens de Telegraaf belt Jordi een uur later zelf weer terug naar de redactie omdat hij geld wil voor zijn verhaal. Jordi vraagt 5000 euro, maar de krant weigert te betalen. De Telegraaf spreekt voor de rest van het artikel met betrokkenen uit zijn omgeving. En daaruit blijkt dat Jordi altijd al problematisch was. Uh, een problematische jongen was die extreem doorschiet in zijn passies. Trouw besteedt in het commentaar aandacht aan de Haagse Schilderswijk. In een deel van de wijk wonen bovengemiddeld veel orthodoxe moslims. En dat is te zien op straat, schrijft de krant. Dat beeld mag dan afwijken van het gangbare Nederlandse straatbeeld. Maar volgens Trouw is daar niets mis mee. Gelovigen zijn hier vrij zich naar hun eigen leer en regels te gedragen. Maar, schrijft de krant, orthodoxe gelovigen hebben niet de vrijheid anderen hun normen op te leggen. Gematigde moslims en alle anderen moeten zich net zo vrij kunnen voelen om hun leven in te richten. En daar wringt de schoen in de Schilderswijk, wat trouw betreft. Bewoners voelen zich namelijk beperkt in hun vrijheid. Makkelijke oplossingen zijn er niet om deze sociale spanningen te temperen. Maar Trouw ziet een aanknopingspunt in de ideeën van de Franse filosoof Lenoir. Volgens hem leidt dogmatisme altijd tot afwijzing van de ander. En daar zou je de mensen in de Schilderswijk op kunnen aanspreken. Een paar omgangsregels in een religieus veelvormig land. Dat kan toch niet te veel gevraagd zijn, aldus Trouw. Ooit afgevraagd waarom we ons niet meer kunnen herinneren wat er in onze vroege jeugd is gebeurd? De Volkskrant komt morgen met het antwoord. Uit een Canadees onderzoek blijkt dat de snelle deling van hersencellen in het kinderbrein hier de oorzaak van is. Onderzoekers in Toronto komen tot deze conclusie na een experiment waarbij ze de celdeling in de hersenen van volwassen muizen verhoogden. Toch mist geheugenonderzoeker Jaap Murren van de Universiteit van Amsterdam nog iets in het onderzoek. Er wordt geen antwoord gegeven op een vraag die hem al langer bezighoudt. Waarom ligt de grens van het herinneren zo scherp bij het derde levensjaar? Het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam boekt veel succes... met een omstreden methode om schade in hun eigen opslagmagazijn te beperken. Met karretjes werd namelijk voortdurend tegenstellingen aangereden. Dat meldt Spits. De schade liep in de tienduizenden euro's... en dus besloot het ziekenhuis om gele hesjes met rugnummers in te zetten. Nu duidelijk is wie op de schade kan worden aangesproken... is de leiding van het Erasmus Medisch Centrum blij... Maar de medewerkers niet. De gele hesjes zijn nu gekoppeld aan de persoonsgegevens van het personeel. Met deze methode wordt gecontroleerd door de leiding, de beveiliging en door collega's. En dat leidt tot extreme psychologische druk. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. We gaan door onze correspondent Arjen van der Horst in Londen. Goedenavond, Arjen. Goedenavond. Een dag van schok in Londen um, gaat nog steeds door. Hoe groot is die ontsteltenis in Londen? Wat, wat heb jij daarvan uh, gemerkt? Ja, Eigenlijk niet zoveel. We hebben natuurlijk wel die beelden gezien van gisteren. Vooral die, die beelden, die ijzingwekkende beelden van een van de daders. Ja, die hebben diepe indruk gemaakt. Maar ja, ik ben vandaag van noordwest Londen naar het zuidoosten van Londen dwars door de stad gegaan. Ja, dan zie je dat die stad eigenlijk helemaal zich eh, nergens van aantrekt van zo'n incident. Het leven gaat gewoon door. Iedereen gaat naar zijn werk. En je hoort steeds die zinsnede. Ja, de, de, Londen is in de ban van. Ja, dat valt natuurlijk hartstikke mee. We zagen dat ook eh, met de aanslagen in Londen in 2005. Eén dag na die aanslagen pakten de Londenaren ook gewoon de metro. Is dat die befaamde stiff upper lip. waar de Britten zo trots op zijn? Ik weet het niet, maar. Eh, deze, deze terreurdaad van gisteren was ook wel heel klein... in vergelijking met die van acht jaar geleden. Dat is natuurlijk heel anders als je naar dat gebied gaat. Woolwich, in het zuidoosten van Londen, waar het allemaal gebeurde. Daar zie je natuurlijk uh, dat het openbare leven wel ontregeld wordt. Een zeer groot gebied is zelfs op dit moment nog steeds afgezet. Als je daar met mensen praat, ja, hoor je van verschillende mensen... dat ze angstig zijn, dat ze ook niet op straat durven. En dat is natuurlijk ook wel te begrijpen, die... Uh, de kazerne waar die soldaat gelegerd was, staat midden in die woonwijk. En verschillende uh, mensen met wie ik vandaag gesproken heb zeggen ook... ja, iedereen kent wel een militair soldaat die daar woont. Dus dit, ja, wat, wat daar gebeurd is, uh, raakt ons allemaal. Even over de daders, want uh, die, die zijn gisteren naar het ziekenhuis gebracht. Uh, hoe is de toestand daarvan? Is daar vandaag nog iets over bekendgemaakt? Ja, beide daders zijn gisteren door politiekogels gewond geraakt. Hè. Ze, wilden, ze weigerden zich over te geven. Nou, wat we gisteren hoorden, dat ze beide meteen naar verschillende ziekenhuizen zijn vervoerd. Eén van hen zou ernstig gewond zijn, maar beide zijn buiten levensgevaar. En dat is ook het verhaal uh, wat we vandaag hoorden. Ze liggen nog in het ziekenhuis. We weten niet of ze ook al verhoord zijn. Wel weten we dat ze onder zeer zware politiebewaking staan. De andere vraag is, handelden deze twee mannen... Uh samen, met z'n tweeën, of is er een groter plot? En dat is natuurlijk om heel veel redenen een belangrijke vraag. Er ja, zijn dat mensen... weten we natuurlijk nog niet. Er ja. zijn mensen opgepakt, wat is daarover ja. te zeggen? Nou, dat is wel interessant. Uh, we weten natuurlijk vooropgesteld, we weten nog heel veel niet... of ze in een eentje opereerden uh, los van een netwerk... of of ze inderdaad onderdeel waren van een groter terreurnetwerk. Die arrestatie uh, die vanavond bekend werd gemaakt, een man en een vrouw... Ja, die is wel interessant. Uh, Beiden zijn opgepakt op verdenking van samenzwering tot moord. Ja, en dat is mogelijk een aanwijzing dat er meerdere mensen betrokken bij waren. En dan is het toch eerder een aanslag dan, dan een actie van een lone wolf, ook al waren ze dan met z'n tweeën. Ja, of zijn het er dan vier? Wat is een lone wolf? Dat is natuurlijk ook de vraag. Is het een hele kleine geïsoleerde groep, en dat kan natuurlijk ook nog met vier... Of uh, zijn er, uh, is het een groter netwerk? Gaat het over de grenzen? Is er, zijn er sprake van uh, internationale geldstromen? Krijgen ze steun van andere groepen? Uh, hadden ze banden met andere terreurverdrachten? Allemaal vragen uh, die, uh, de, die ja, belangrijk zijn voor de politie. Daar, waar, daar spitst zich het onderzoek zich op, op toe. Dus op dit moment weten we nog niet of ze lone wolf zijn, eenzame wolven of uh, ja, lid, uh, onderdeel zijn van een groter terreurnetwerk... Uh, dat zal, die puzzelstukjes ja, die, die vallen nu langzaam op hun plaats. We weten ook nu meer over de identiteit van de daders. Maar het zal dagen, waarschijnlijk, misschien zelfs weken duren... voordat we echt een compleet beeld hebben ja, wat hier nu allemaal achter zat. Arjen van der Horst, dank je wel, vanuit Londen.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 Het werd een grote hit na 11 september 2001. Overkam van live. Al vier nachten is het mis in Stockholm. Winkelruiten worden ingegooid, auto's in brand gestoken. Er worden stenen naar de politie geworpen. Ook vanavond lijkt het onrustig te zijn. En vannacht lijkt het onrustig te worden. In de Zweedse hoofdstad is uh, leraar en journalist Marcel Burger. Goedenavond. Goedenavond. Wat, wat gebeurt er op dit moment? Ja, er zijn. Uh... Zeker zeven auto's in brand gegaan in verschillende voorsteden van Stockholm vanavond. Uh, eigenlijk het meest in een uh, stad, uh, voorstad die heet rinkje Pie. Er zijn in het verleden ook al vaker problemen geweest. En de mensen daar zijn eigenlijk een beetje boos. Want ja, die auto's zijn in de brand gegaan en ze willen dat eigenlijk niet. Ze vinden zichzelf eigenlijk beter dan, uh, ja, dan andere voorsteden. Dus uh, ze vinden eigenlijk dat politie, het moet daar juist komen om meer te gaan doen. We horen ook steeds de naam van de wijk Husby. Ja, USB daar is eigenlijk allemaal begonnen afgelopen maandag. Uh, vorige week werd daar een uh, 69-jarige man doodgeschoten door de politie met vijf kogels. Ik heb uh, gesproken met zijn buurman. Hij zei van ja, die man die, die lijkt ouder dan 80, die is heel slecht ter been. Die kan eigenlijk nooit echt een bedreiging zijn geweest. Dus je zou hem in de benen kunnen schieten, je zou hem niet dood hoeven te schieten. Nou, daar zijn maandag eigenlijk allerlei jongeren naartoe gegaan naar uh, USB. Om daar uh, auto's in brand te steken. Zeker 50 auto's gingen daar een te laaien. Uh, stenen gooien naar de politie, stenen gooien naar de brandweer. Uh, maar ik heb gesproken met meerdere buurtbewoners. En ze zeggen van ja, de jongeren die hier zijn geweest, die komen helemaal niet hier vandaan. Het zijn een soort carrière, die maken een soort gangs die eigenlijk bij elkaar komen op afspraken. Het is allemaal gepland, er lagen stenen in fonteinen, er lagen stenen in, uh, in, uh, in bosjes. Die ze gelijk konden gebruiken zodat de politie uh, die kant uit kwam. Alvast klaargelegd. De, de, de aanleiding is, is die, dat schietincident, maar er is natuurlijk een. Oorzaak, een, een dieper liggende reden, wat, wat is die? Ja, die is velelei. Kijk, er is heel hoge werkloosheid onder jongeren in Zweden, ook als je niet uit een ander land komt. Uh, de Zweedse arbeidsbureaus wijzen ook aan van. Oh, ga werk zoeken in Noorwegen, ga werk zoeken in Duitsland. Um, hier hebben we eigenlijk geen werk voor jou als je onder de 24 bent. Dan nou, kom je nog een keertje uit het buitenland, heb je een buitenlandse naam, is het eigenlijk nog veel lastiger. Maar ook mensen in, in die voorsteden zeggen eigenlijk ook van ja, de jongeren die hier eigenlijk nu zijn, die zijn niet geboren. Dit is hun land. Ze voelen zich onbegrepen, ze voelen zich niet thuis. De politie is af en toe inderdaad uh, agressief in hun optreden. Um, ja, dus, uh, problemen daar met uh, het vinden van werk... het vinden van een baan, het vinden van goede scholing... het vinden van een toekomst, daar gaat het om. En die hebben ze eigenlijk niet. Hebben deze redden een islamitische achtergrond... Nee, nee, dit gaat echt uh, helemaal los van Farallitje. Er zijn mensen die zelf uit allerlei landen komen die daar wonen. Uh, er zit geen islamitische achtergrond achter. Heeft Stockholm banlieus, zoals, zoals Parijs, kun je het daarmee vergelijken? Is het zo'n soort wijk, zo'n soort sfeer? Een plek waar je ja, liever niet komt? Ja, dat zou je kunnen denken als je nu de huidige berichtgeving ziet. Maar eigenlijk zijn die wijken heel rustig. Als, overdag kan ik daar ook gewoon komen als blanke europeaan uh, Zelfs s'avonds lukt dat vaak alleen ja nu kun je eigenlijk net als in Amsterdam en Antwerpen, als de ME tijd moet je daar niet voor gaan staan. Dus nu moet je daar niet komen. Maar overdag kun je daar gewoon komen. Je kunt gewoon mensen op bezoek uh, krijgen. Um, het is alleen zo, de meeste mensen in die wijk die zijn van buitenlandse afkomst, 80% daar hebben we het over. En het zijn wijken van ongeveer 12.000 tot 15.000 mensen waar we het over hebben, uh, die op een ja, vrij klein gebied wonen. Dus het is wel uh, druk daar, maar ja, wij in Nederland kennen ook een behoorlijke drukte, dus het valt eigenlijk voor ons wel mee. We hadden altijd het, uh, het beeld uh, in andere landen... het werd ook vaak zo geciteerd van... Uh, Zweden, daar regelen ze alles zo goed. Zweden is een soort geluksstaat. Zweden is een soort idealistisch voorland... van hoe het toch ook allemaal kan. Zaten we er al die jaren naast? Ja, we lopen eigenlijk 15 jaar achter wellicht. Uh, ook Zweden heeft bezuinigd... Uh, waar vroeger misschien 10 tot 50 uh, sociaal werkers actief waren. zijn er nu nog maar vijf. Dus er is veel minder contact tussen de overheid... Uh, de politie dus ook en, en, en jongeren. Maar in sommige wijken gaat het wel goed. Daar hebben buurtbonus eigenlijk een soort uh, rol zelf op weten te pakken met uh, bijvoorbeeld contact zoeken met jongeren om te voorkomen dat ze ontsporen, om te voorkomen dat ze dingen, zoals we nu zien in Husby en andere uh, voorstellen, dat dat het gebeurt. Het heeft eigenlijk afgelopen nacht echt uh, ja, goed effect gehad. Er zijn wijken waar jongeren en politie samen hebben gewerkt. En daar is geen oorlogs geweest. Er zijn geen autobranden geweest. En uh, dus. De Zweedse premier die heeft vandaag ook gezegd... Ja, dat, die jongeren dat zijn mijn helden, die wil ik graag uh, hebben in mijn land. Is de grote schok voor de, voor de Zweden? Knaagt het zelfs misschien aan, aan het zelfbeeld van, van Zweden? Nou ja, deels wel, deels niet. Een aantal van die wijken, zoals vandaag de Rinkibie... daar zijn in het verleden al veel vaker problemen geweest. Uh, jongeren die daar ja, onrust veroorzaken, uh, dus in dat opzicht niet. Aan de andere kant, het houdt wel... Lang en heftig stand nu en uh, bijna iedere zomer zijn er wel autobranden als de scholen uit zijn en jongeren vervelen zich. Maar nu is het eigenlijk uh, ja, vrij groot. Uh, aan de andere kant zegt de politie en zeggen ook de buurtwoners... dat zijn jongeren die, die niet hier vandaan komen. Het zijn jongeren die eigenlijk rondtrekken door de voorzitter van Stockholm... en in kleine groepjes van 10 tot, uh, tot 20 tot 30 uh, man. En eigenlijk een beetje de politie uitdagen. Uh, er is ook een verslaggever, een Zweedse verslaggever die ik heb gesproken... die zei van ja, ik heb gesproken met enkele jongeren. En die zeggen ook, ja we willen eigenlijk gewoon stoer doen. We willen kijken wie van ons nou het stoerste is tegen de politie. Dan is ook de vraag wie het het eerst uh, moe is. Ja, de politie en de brandweer zijn het eerst moe. Uh, de brandweer die, die klaagt een beetje dat ze het eigenlijk moeilijk kunnen bijhouden. Afgelopen nacht waren er dus 90 branden in, in Stockholm. De politie die heeft op dit moment nog een reserve van 2000 man. Maar voor het weekend willen ze eigenlijk ook politieagenten uit andere delen van het land gaan halen. Om, ja, ze moeten ook uh, zelf zorgen dat ze aan hun rust toe komen. En uh, Zweden uiteraard moet ook gelet worden op de arbeidstijden. Dus de politie mag niet te lang werken met de redder. Marcel Burger vanuit Stockholm, dankjewel. Hier in de studio zit een heel strijkkwartet en een boswachter. Want we gaan uh, luisteren naar klassieke muziek. Want zondagochtend speelt dit uh, kwartet kinetiek in het bos. En uh, daar zullen ze live de vogels begeleiden... in het kader van het vroege vogelconcert. We gaan nu alvast luisteren naar uh, de muziek. Kartet Kinetiek. Zondag dus te beluisteren in de bossen van de Hoge Veluwe. Boswachter Henk Russeler zit hier in, in de studio. Voor u uh, is dit waarschijnlijk heel laat, het Oog op Morgen. Goedemorgen, meneer Van der Wielen. Goeie nou. avond. Ja, goeie. Ja, gaan we al. Goedemorgen concert. Goeie avond. Uh, Nee, voor mij is dat niet echt laat. Uh, ik ben gewend in mijn werk om vaak nog heel lang door te gaan... Dus wat dat betreft uh, is dat voor mij geen probleem. Want s'avonds moet u de zwijnen tellen en s ochtends uh, moet u de vogels... Ik ben toevallig uh, zojuist teruggekomen van het zwijnen tellen. En uh, ja, zondag moeten we heel vroeg opstaan voor het Vroege Vogelconcert, klopt. Hoe gaat dat? Er komen mensen in, in alle vroegte naar het bos. Die, die, die gaan daar uh, zitten. Het strijkwartet zit alvast klaar. En dan op een gegeven moment gaan de vogels fluiten. Nou, die zijn dan al bezig, hoor. Hoe laat beginnen de vogels? Die, ik, ik ben echt een avondmens, dus u moet het mij... Die beginnen echt al om, uh, om half vijf. Om half vijf? Half hè? vijf. Welke ja. vogel is dan het, het vroegst? Uh, de Roodborst is meestal de eerste. En dan vrij snel komt, uh, komt de merel en de zanglijsten. En uh, ja, voor degene die dat wel eens hebben meegemaakt... dat zo'n zo concert eigenlijk van die vogels... Uh, langzaam aanzwelt tot iets massaals. En uh, ja wanneer dat dan ook nog een keer gecombineerd wordt... door fantastische muziek van kinetiek. Ik bedoel, Dan zitten die mensen daar. Uh, misschien zal het zondag koud worden. Maar die worden warm van het geluid en de sfeer die ze daar getrakteerd krijgen. De muzici reageren op de vogels. Reageren de vogels ook weer op de muzici? Uh, nou, dat heb ik in de keren dat wij nu een vroege vogelconcert georganiseerd hebben... nog niet echt gemerkt. Maar ze, nee. ze worden ook niet weggejaagd daardoor? Nee, nee, nee, nee, nee zeker niet. Zeker niet. Nee. Vera van der Bie, jullie improviseren ook echt tijdens dit uh, ja. concert. Uh, kun je al wat vogelgeluiden met je viool maken? Kun je al een beetje laten horen hoe dat ongeveer zou kunnen klinken? Ja. Meneer Russeler, u, u als, als vogelkenner en boswachter... welke vogel hoort u hierin? Nou, ik hoorde sowieso een, een beetje een tjiftjaft erin. En uh, ja, het blijft natuurlijk improvisatie. En ook vogels. Het grappige is dat vogels ook zeg maar, verschillende genres hebben. Dat het voor ons ook soms nog best wel eens moeilijk is... om te zeggen van, hé, hey, verhip, het is nu deze vogel. Omdat, Omdat zij ook een repertoire hebben. Ze ja, spelen niet ja, altijd hetzelfde ja, ja. deuntje. Ze niet voor niks, iedere vogel zingt zijn eigen lied. Maar dat is zelfs binnen een dezelfde soort. Is dat nog wel eens zo, ja. Voor, voor, voor mij als, uh, als stadsmens, uh, Vera, een, een mail. Die, daar heb ik veel uh, last van op de binnenplaats. Ik kan uh, jur ontzettend goed een mail. Kan jij een, een mail? Goed. Maar die zullen we in het bos niet treffen, neem ik nee, aan. Niet gauw. Nee, niet gauw. Nee. Jullie hebben ook uh, eendenfluitjes uh, meegenomen. Gaan, gaan jullie die ook echt gebruiken? Ja, die gaan we echt gebruiken. <middels> Is, is het voor u mooier met muziek? Of, of vindt u het als, als boch, boswachter... als u gewoon alleen bent zonder al dat publiek... Vind, vindt u het dan fijner eigenlijk? Dat de uh, vogels? Uh, nou, kijk, het is met zo vaak... je moet niet iedere ochtend... zoiets gaan doen. Uh, maar het is, dit is wel mijn kindje. Dit vroege vogelconcert. Uh, het is ooit ontstaan... doordat ik... Ja, dat indrukwekkende vogelgeluid... ochtends hoorde. En uh, toevallig tijdens een, een openluchtconcert in het Krullenmuller Museum... de combinatie met muziek hoorde. Dat was een concert van de stilte met drie vleugels. En eh, dat ik dacht van, oh, hier moet ik iets mee. En zo is eigenlijk een aantal jaren geleden... is dit uh, vroege vogelconcert uh, geboren. En het maar. is ook een succes, want er zijn mensen... die, die wonderlijk wel uh, hun wekker zetten... en in alle vroegte naar dat bos toe gaan. Ja. Normaal is het bos niet open ochtends. Dat, dat verbaasde mij ook eigenlijk, dat een bos een openingstijd heeft... Ja, nou, dat is in de meeste bossen. Maar het park is normaal gesproken om acht uur geopend. Maar speciaal voor dit concert gaan we om kwart over vijf al open. En dan kunnen mensen dus dat, dat ochtendconcert dat u wel vaak uh, ja. hoort een keer ja. ervaren... en dan ja. begeleid door dit uh, kwartet kinetiek. Willen jullie uh, bij het tweede stuk uh, vogelgeluiden erbij? Want die hebben wij uh, georganiseerd. Nou, heel graag ja, dat is natuurlijk. Leuk. We ja. hebben een, een, een mooie collectie samengesteld... van alle vogelaarplaten die circuleerden op de redactie. <laughs> dus ik, uh, ik ben heel benieuwd hoe dit gaat uh, klinken. Heel ben veel wel nieuwe vogels? Dat, dat hoop ik. Ja, er stond wel Veluwe op het hoesje. Dus ik... Ja. ik uh, <laughs> Hish! Kinetiek, bestaande uit Vera van der Bie op viool... Peter Grond op viool, Adriaan Breunis op altviool... en Jur de Vries op cello. En Henk Russeler was de boswachter. En de vogels waren niet echt in de studio, maar kwamen van een cd. Hartelijk dank en heel veel uh, succes en uh, plezier ook uh, zondag. En dan gaan wij het nu hebben over olijfolie. Hartelijk welkom, Mark Verheijen van de VVD. Goedenavond. Want uh, er was heel wat aan de hand... Uh, in Europa, er, er kwamen nieuwe regels aan, want uh, Nederlandse restaurants en Europese restaurants mogen niet langer navulflesjes op tafel zetten om daar olijfolie uh, in te hervullen. En dankzij onder meer inmenging van onze eigen premier Mark Rutte persoonlijk is dat verbod nu van tafel. Je maakt wat mee in Europa. Ja, uh, ja. dat is een mooie samenvatting. Uh, waarom, waarom waren die navulflesjes van olijfolie ineens zo belangrijk... dat Mark Rutte persoonlijk daarvoor tijd heeft vrijgemaakt? Nou, ja, Het was eigenlijk een idioot verhaal. Uh, we konden het ook eigenlijk niet geloven. Het was een nieuwe regel dat uh, je dus geen hervulbare flesjes... olijfolie meer mocht gebruiken. En het is gewoon een hele rare lobby uit de... Zuid-Europese landen, die zeg maar even de olie producerende landen. En uh, die regel is al heel erg, want uh, de horeca heeft er heel veel last van. Heel veel uitvoeringslasten. Het is dus niet te handhaven. Maar het staat wat ons betreft ook wel symbool voor um, Brussel... dat zich echt met te veel zaken bemoeit. Te veel zaken ook bemoeit die niet uitvoerbaar zijn. En zich ook mee laat leiden door een lobby... Uh, in dit geval een, een, een olielobby uit Zuid-Europa. De regelsucht kortom. Ja, en uh, dan komen er dus in één keer weer regels op tafel... en dan kost het weer heel veel moeite om die van tafel te krijgen. Dat is nu gelukkig gelukt, omdat ook Engeland wakker is geworden uh, op dat punt. Dit was gewoon voor jullie, um, laat ik zeggen, de druppel. Jullie dachten, nou, nu, nu gaan wij gewoon er tegen in tegen die regelsucht en nu trekken wij ten strijde. Um, uh, ja, we gingen echt ten strijden, maar ook meer om te laten zien... als een soort waarschuwing richting Brussel, van stop hier nou mee. Want hiermee ondergraaf je ook alle draagvak voor Brussel... terwijl we de EU heel hard nodig hebben voor een aantal zaken op te lossen. Een aantal zaken rondom de crisis op te lossen. Heb je Europa nodig? Maar zolang Europa A nog tijd heeft... om dit soort dingen te doen, maar B ook zich eigenlijk... een beetje belachelijk maakt met dit soort regels... en een hele specifieke lobby van uh, dure olijfolieboeren... want daar kwam die vandaan, die wilde niet dat... Goed Kopen olijfolie in dure flesjes werd gedaan in restaurants. Als je je zo makkelijk door dit soort lobby's laat meenemen... dan is er echt iets mis in Brussel. En dan is er echt iets mis met het gevoel ook uh, wat ze daar nog hebben voor de realiteit. Juist. Dat hebben we gelukkig aan de kaak kunnen stellen. En maar... met succes. Rob Zoutberg is uh, correspondent in Italië. Hij zat voorheen ook in Spanje. Italië is natuurlijk zo'n uh, olieland. Goedenavond, Rob. Hoi. Wat hadden de, de Zuid-Europese landen daar liever voor in de plaats gehad? Zo'n navulflesje met olijfolie waarvan je niet echt weet wat voor olie erin zit. Wat was eigenlijk het verlangen van de Zuid-Europese landen? Nou, ze wilden gewoon dat, dat in die restaurants flesjes op tafel komen te staan... waarop duidelijk de, uh, staat wat de herkomst van het product is wat in het flesje zit. Het flesje dat verzegeld is en gewoon per keer wordt opgemaakt. En je dus niet uh, het geval krijgt dat je, dat je, dat je een mooi etiket op een flesje hebt... maar daar misschien hele goedkope olie in ziet. En waarom dus wordt, vonden ze dat uh, zo belangrijk? Want, want olie is in die landen natuurlijk heel belangrijk. Maar, maar wat zal het ze interesseren wat hier in Noord-Europa gebeurt? 450 miljoen euro per jaar. <laughs> aan, aan de, zo, zo de verkoop van, van kwaliteitsolijfolie. Ja, deze maatregel hè, die, die, die levert producenten van olijfolie 450 miljoen euro per jaar op. Maar, er wordt meteen bijgezegd... het is onderdeel van onze eigen strijd tegen fraude en oplichting met voedsel in Europa. En wat hier niet begrepen wordt, is hoe een week geleden... Um, de, de, de, dit, dit voorstel werd aangenomen. Hè. Dus deze regel van kracht werd door 15 lidstaten... waaronder Italië, Spanje ook, uh, 9 waren... Noordelijke, meest uh, negen meest noordelijke lidstaten vanuit Europa. Nou, dus voorstel is nu onder druk van die noordelijke lidstaten weer van tafel verdwenen. En daar heb je het. De dubbele woordwaarde bij Scrabble. De Noord-Zuid tegenstelling is daarmee ook weer helemaal terug. Want men, men, het wordt echt gezien dat hier onder druk van een noordelijke lobby iets van tafel is geveegd. Dat Wat gewoon zit nou in Europa. Was... Ja, Mark, voor hij speelt dat mee. Uh, irritatie. Uh... Met Zuid-Europa of andersom, met, met Noord-Europa? De Noord-Zuid tegenstelling? Nee, volgens mij niet. En ik, ik wil als eerste toegeven dat ze in Zuid-Europa meer verstand hebben van olijfolie, vetten en alles wat met eten te maken heeft. Alleen, volgens mij moet je het niet op Europees niveau willen regelen. Want het verhaal kan best uh, goed zijn, alleen het is niet proportioneel om, zo maar te zeggen, om het op Brussel's niveau weer in regels om te zetten. Ik zie hier bijvoorbeeld de voedsel- en warenautoriteit die heel veel zaken moet controleren... zie ik echt niet een soort olijfoliepolitie gaan beginnen. We hebben maar... net de dierenpolitie gehad. Uh, zij kunnen dat ook niet controleren. En laten we nou eens stoppen met nieuwe regels bedenken. We hebben er al zoveel. We moeten er nog van heel aantal eigenlijk af. Uh, en het kost de horeca ook gewoon... Veel geld, veel ellende, veel ergernis. Is dit uh, wat u betreft hoe het gaat in Europa? Dat, dat regels eigenlijk voortkomen uit een lobby en in praktijk niet echt nodig zijn, wat u betreft? Ja, dit leert ons wel weer veel. We zijn op dit moment bezig met een grote uh, operatie in Nederland. Ook Engeland is ermee bezig om te kijken... Van, kunnen we bepaalde bevoegdheden van Brussel terughalen naar de lidstaten? Kunnen we van bepaalde regels ook af? Het is dus eigenlijk alleen maar gegroeid gedurende de afgelopen 60 jaar. Zeker ook, en ook omdat de Europese Unie nog gegroeid is van 6 naar 28 landen is gewoon onbeheersbaar. Dus eerst moeten we zorgen dat er geen nieuwe rare regels meer bijkomen, dat we echt ons concentreren op de dingen die op Brussels niveau nodig zijn. En voor elke regel, ik snap dat is ook wel een goed verhaal en ook vanuit Nederland komen we wel suggesties voor nieuwe regels dat in ons belang is of in het belang van ons bedrijfsleven. Toch moet je af en toe zeggen van ja, is het nou echt nodig om dat op Brussels niveau te organiseren? Want heel vaak blijken dat dan dode regels die nooit gehandhaafd kunnen worden. Toch zou je kunnen zeggen dat het in het belang van de consument is... als jij hij in een restaurant aanschuift... en ze zetten daar wat van dat laffe brood neer met een flesje olijfolie... dat, je, dat het toch in het belang van de consument is... dat je kunt zien wat daarin zit voor olie. Misschien, ja. misschien is het wel, bij wijze van spreken, een soort, soort motorolie. Of, ja. he, bedoel, je wilt toch weten wat je krijgt ja. als consument? Nee, daar komt dus zoveel Hollandigen mee weer boven... Dat, dat ik dat natuurlijk niet aanvoel. Wat die Italianen snap ik wel dat ze dat uh, argument naar voren brengen. Um, maar... Ik geloof niet dat je het vanuit Brussel uh, kunt organiseren. En het is volgens mij ook gewoon niet nodig. De consument moet ook zelf kritisch zijn. Uh, dan vraagt hij maar zelf aan de van wat voor olijfolie is, laat mij de verpakking eens zien. Uh, want straks krijg je ook nog dat... de melk niet meer in uh, kannetjes mag, maar in uh, alleen nog mijn flesjes... en de suiker niet meer in potjes, maar dan ook in de originele verpakking. Het is gewoon niet te organiseren, niet te controleren. Laat Brussel zich nou echt bezighouden met de dingen die belangrijk zijn... Um, en uh, niet met dit soort zaken die... Uh, misschien voor Italiaanse olieboeren uh, belangrijk is... of olijfolieboeren, uh, maar echt geen zaak voor Brussel. Rob Soutberg, snappen ze in Italië iets van de Noord-Europese houding... ten aanzien van olijfolie, dat dat gewoon olijfolie is... een substantie die verder geen kwaliteitskenmerken kent? Ja, maar het wordt, het wordt gewoon naar gekeken. Dat, dat, het, het, het, zij uh, trekken de simpele vergelijking. Als je een fles wijn in een restaurant uh, bestelt... dan wil je ook niet dat die al nagevuld is met, met, met misschien dezelfde wijn of andere wijn. Kijk, het wordt gezien als hun product, hun trots. En we zitten, denk ik ook, we zitten, de, ik denk wat gewoon meespeelt... we zitten in een lastige economische tijd. Maar, maar dat maakt natuurlijk wel uit, want, want hier, hier zeg, zeg je eigenlijk iets anders. Sorry dat ik je onderbreek. Want het maakt ja. natuurlijk uit of je een doorzichtig flesje hebt... waar helemaal geen pretentie aan kleeft... of dat er op het flesje iets anders staat dan dat er daadwerkelijk in zit. Ja, maar daarom daar wilde men die verzegelde flesjes. Dat je altijd daarom zeker weet men, wat erin zit. Dat je zit. altijd zeker weet wat erin zit. Eh, maar daarmee zou lobby. ook het doorzichtige en, flesjes sneuvelen. Nou, maar daar, daar ging het om. Het ging erom dat er een flesje op tafel komt te staan... waarop een etiket zit waarop je ziet... een flesje Precies. dat niet geopend is geweest... wat je ziet wat erin zit. En dat is hetzelfde als je natuurlijk een fles wijn bestelt. Dan wil je ook dat die, dat die ontkurkt bij jou aan tafel uh, komt. En dat je ziet het etiket waar, waar het vandaan komt. Ja, de, de, de, de kwaliteit van voedsel wordt, wordt er voortdurend bijgehaald hier. Um, maar het is natuurlijk het is allemaal natuurlijk ook onderdeel van een, van, een, van een lastige periode waarin men erg hier, vanuit hier, kijk naar de bedeelzucht vanuit het noorden van Europa... op de zuidelijke Europese landen. En dan hadden ze dit voor elkaar gekregen voor zichzelf... en ging Noord-Europa er weer overheen. Nou ja, dat is hun irritatie hier. Juist. Mark Verheijen, uh, nu komt natuurlijk wraak vanuit Zuid-Europa. Die ja. gaan iets doen met de boterwetgeving. Of de olijfolie-maffia komt op mij ja. af. Ik, ik, ik weet niet wat mij nu te wachten staat... of wat de noordelijke landen nu te wachten staat. Maar um, ik vind het gewoon... Goed dat het nu aan de kaak is gesteld. En ook dat Brussel dat signaal krijgt We gaan nou niet alles proberen te regelen op Brussel's niveau... op Europees niveau, dat helpt niet. En uiteindelijk heb je ook de consument nog. Als ik in een restaurant een, een, een, een, een kan wijn krijg... waar geen merk op zit of niks... dan kan ik zelf nog altijd vragen waar komt hij vandaan? Laat dat eens zien. Daar heb ik echt geen Brusselse regels voor nodig. Dat is gewoon niet proportioneel. En als het niet bevalt, dan kom je gewoon nooit meer terug. Mark Verheijen van de VVD, hartelijk dank. En ook Rob Zoutberg vanuit Italië. Dank voor dit uh, verhaal over de... Olive Oli lobby. Now we have only two minutes. You said you had information about an attack. I have information. Prove it. The guards are coming. We're out of time. Out of time. Out of time. It's what my name is so no. What? It's what do you want? The exiled. It's all in the truth. Kijk, zeg, gek. Heb je een verhaling of zo? Ja, twee. Mm Hij -hmm. kan niet los. Hoe gevaarlijk zijn die mensen? Je bent dood, is dat? Jullie nee, over de grens gegaan, Hebben we alles op het spel gezet voor een moordenaar? U hoorde achterin volgens trailers van Homeland, Borgen en Overspel. En dat zijn allemaal populaire televisieseries, die draaien op het Amsterdam Series weekend. En dat is een soort tegenhanger van de filmdagen, maar dan helemaal voor series. Want series zijn populair. Over de populariteit van tv-series ga ik praten met Frank Ketelaar... schrijver en regisseur van onder meer Vuurzee en Overspel. Goedenavond. Goedenavond. Is het ook een soort erkenning dat er nu een apart seriesfestival komt? Nou, een beetje wel, ja, eigenlijk. Het is, uh, de, ja, de series zijn zo populair op dit moment... dat, uh, dat het misschien wel eens tijd werd... dat er zo'n soort podium voor, uh, voor werd gecreëerd, ja. Het is wel eens anders geweest, hè? Dat, dat een serie juist een beetje minder waardig was aan de film. Ja, zeker, want een, een beetje acteur speelde in een film. En als je in een serie stond, dan was je, ja, dan was je een beetje B. Maar tegenwoordig willen ook in Amerika de grootste acteurs... graag in, in de goede serie staan, dus dat is... Uh, ja, dat is wel mooi. Is het al zover dat je, dat je in een film gaat spelen omdat je hoopt daarmee ooit een rol in een serie te kunnen bemachtigen? Nou, dat zou ik niet durven beweren. Maar het is bijvoorbeeld in Denemarken zo dat uh, de mensen die, uh, de regisseurs die uh, series als The Killing en Borgen uh, mogen regisseren, die moeten zich eerst bewezen hebben met een film. En dan worden ze pas geschikt geacht om, uh, om voor televisie te mogen werken. Dus eigenlijk een beetje de omgekeerde wereld uh, van vroeger. Nou, lange vertoningen dus uh, in Amsterdam in dat, dat weekend. Maar ook het, het grote, het vermaarde Cannes-festival... het uh, belangrijkste uh, festival van de film... geeft nu erkenning aan de series. Dana Linsen is daar, filmjournalist voor NRC Handelsblad. Goedenavond, Dana. Goedenavond. Ja, eerst, eerst even iets anders. Want we laten zien dat er, dat er alweer diefstallen zijn geweest... van juwelen in Cannes. Dat, dat schijnt dit jaar daar uh, rond te spoken... dat er van sterren wordt gestolen. He, heb jij alles nog? Ik heb alles nog, maar ja, wat moet je als filmjournalist? Dan heb je ook niet zoveel juwelen, geloof ik. Behalve nee, er valt ook woorden. niks te halen. Dus uh, precies, dat uh, gaat een heel klein beetje vandaag aan mij voorbij, vrees ik. Wordt er, wordt er in kan daadwerkelijk veel gesproken over uh, televisie en over, over televisieseries? Speelt het een rol? Nou, het is de laatste jaren natuurlijk wel enigszins aan het, uh, aan het verschuiven. Er zijn hier ook wel degelijke uh, series ooit uh, vertoond geweest. Een paar jaar geleden nog uh, Carlos van Olivier Azzajas. En wat nu natuurlijk, dat is dan niet een serie, maar wel een door de televisie of door de Amerikaanse betaalzender HBO gefinancierde filmproductie Behind the Candelabra van um, Steven Soderbergh die hier draait en eigenlijk ook best de hoge ogen gooit om misschien zelfs wel een prijs te gaan winnen, of in ieder geval Michael Douglas die daarin uh, de pianist Liberace speelt. Dus er wordt wel ges gesproken natuurlijk over de rol van televisie bij filmproductie of de rol van televisie in series. In het, uh, ...in het innoveren van mediaproducties. Dus wat dat betreft staat het, staat het op de agenda. Ik weet niet of het echt ooit zo ver zal zijn dat series of afleveringen... ...of pilots van series hier in competitie mee gaan draaien. Want er zijn natuurlijk heel veel andere plekken op de wereld... Uh, ...voor die, uh, die televisieproducties uh, vertonen en, uh, en bekronen. Maar het is, het is duidelijk dat er een heel groot grensgebied aan het ontstaan is... Frank Ketelaar, hoe is het gekomen dat ineens de serie zo populair werd? Wat is er gebeurd waarom series ineens de budgetten, de aandacht... en, en ook de populariteit kregen? Ja, dat zijn allerlei factoren. Dat heeft in Nederland zeker iets met kwaliteit te maken natuurlijk. We zijn het, uh, we zijn het allemaal een beetje beter gaan kunnen. Het is ingezet ooit met uh, oud geld en pleidooi. En daarnaast een beetje ingezakt. Maar nu zijn we weer uh, al een aantal jaren goed bezig. En verder is het zo dat de serie eigenlijk... Ja, een soort, het lijkt wel of hij, of, of hij die plaats gaat innemen van een. laten uh, we uh, zeggen, een dikke roman. Je, gaat dat, uh, je krijgt iets met de personages. Je kunt lang met ze meeleven. Een ton ook. Ja, een soort feuilleton, ja. En, en, en dat, dat is prettig. Je, je leert mensen kennen en je, je wilt met ze mee. En dat, kijk, in een film is dat anderhalf uur en dan is het klaar. En een serie, ja, daar kan je lekker lang mee. Ik bedoel, de Tony Soprano, dan mocht je vijf, zes, zeven seizoenen, geloof ik. Uh, Mee meeleven, Dat was maar erg fijn. Alles wordt vluchtiger in 140 tekens, drie minuten, uh, ga zo maar verder. Het lijkt dan wel haaks op, op de tijdgeest te staan... om ineens acht uur naar, naar een serie te gaan zitten kijken. Ja, maar het fijn is van de, van de moderne techniek... dat je hem kunt kijken wanneer, je, wanneer het je uitkomt. Maar zelfs dan? Dan avond en avond en dat, dat dan een maand lang? Nou, maar dat hoeft niet. Dat kun je helemaal zelf. We hebben tegenwoordig uitzending gemist. We hebben dvd-boxjes, we hebben on-demand. Je kunt kijken wanneer je wil. En het aardige van series is dat je er... en, en dat, dat doen we ook allemaal ergens best voor... verslaafd aan kunt raken. Dus je, je hoort vaak mensen die zeggen... nou, we doen één aflevering en dan is die bijna afgelopen. En dan, nou, we doen er nog eentje achteraan. Maar echt de laatste, hoor. En dan, ja, dan blijven ze eigenlijk de hele nacht doorkijken. En dat vinden wij als makers natuurlijk heel erg leuk. Maar dat, ja, dat, dat gebeurt... Merk je het zelf ook? Uh, want jij, jij schrijft ook voor series... dat er meer vraag is, uh, dat, het, ja, dat de wind in de rug zit. Ja, je voelt dat wel een beetje. Ja, wij hebben natuurlijk met Overspel uh, uh, we, uh, de, het genoeg gehad... dat die in Amerika uh, verkocht is en daar geremaked gaat worden binnenkort. En uh, ja, we zijn daar ook een paar dagen geweest... en dan, dan voel je hoe belangrijk, zeker in Amerika, zo, zo, zoiets is... Dat, dat is echt een fenomeen. Daar worden de kranten over volgeschreven. Wie, er, wie gaat er in die serie spelen? Wie is gecontracteerd? Wie gaat het regisseren? Wie gaat de pilot regisseren? Wie gaat daarna de afleveringen doen? Wie is de showrunner? Dat is natuurlijk mooi als, als, het, ineens, uh, ja, als, als het ineens een soort bus om, om je medium heen komt te hangen. Ja, ik, ik, dat kan ik niet ontkennen. Dat is gewoon ontzettend leuk. Ja, ja. Maar ik moet zeggen, ik, ja, ik geniet er zelf ook heel erg van. Er, zijn, uh, er worden zeker ook in Nederland de laatste jaren zoveel goede dingen gemaakt. Maar ook... Alle buitenlandse kanonnen. Ik ben uh, als een kind zo blij als ik een, uh, een dvd-boxje. Ik heb vandaag een dvd-boxje van Girls gekocht. Dat had ik, die had ik nog niet gezien. Daar heb ik veel over gehoord. Daar kan ik me echt als een kind op verheugen. Dana Lindse, is er al een, een echte klassieker tussen de tv-series van nu? Die ze ben, over 30 jaar nog de, kijken? De Soprano's viel al. en The Wire viel natuurlijk ook al. Wat je natuurlijk ziet is dat die series die komen nu op in een tijd dat de film uh, in crisis zit, zoals dat heet. Juist door al het thuiskijken en dat downloaden gaan er steeds minder mensen naar de bioscoop. Dus de bioscopen slaan eigenlijk terug met heel veel um, of uh, uh, films die op het grootst mogelijke publiek gericht zijn. Of op heel veel entertainment. En in die series kunnen ze, nou ja, wat Frank net ook al zei, meer langer met hun karakter bezig zijn. En dat vinden mensen fijn, want dat is uh, alsof je met je buurman elke avond... Uh, ...doorbrengt. In ieder geval mensen waarvan je het gevoel krijgt dat je ze gaat kennen. Dat is dus eigenlijk hetzelfde als met boeken die worden geschreven. En dat is dus ook waar de, makers deel deel. Nog echt, waar de makers nog echt kunnen excelleren. Nou ja, dat, dat zou je kunnen zeggen... dat film is natuurlijk heel erg het visuele medium... en het medium van de regisseurs. En um, televisie wordt wel vaak het, uh, het medium van de schrijvers genoemd. Dus daar kan je in die zin meer, uh, ook meer experimenteren. En dat zie je natuurlijk in Nederland... dankzij zoiets als publieke netten... dat daar meer vrijheden zijn. En dat zie je dan ook in Amerika. Dat dat zijn juist niet de publieke netten... maar de betaaltelevisienetten... waar ze niet afhankelijk zijn van reclameinkomsten. Dat ze meer gedurfde dingen... Kunnen kunnen doen op het gebied van seks, geweld, maatschappelijke problemen... die dan eigenlijk op de uh, openbare netten um, ja, een beetje te envy en te gewaagd worden gevonden. Dus dat zijn, dat zijn dan dingen waar op een gegeven moment mensen zich uh, enorm uh, toegeroepen voelen. Maar wat mij ook heel erg opvalt, met name bij heel veel van die Amerikaanse series... is dat ze zich eigenlijk ook wel bevrijden. Van dat plotgerichte en, en lineaire. Oh, het vertelde. kan allemaal weer. Nou, dit weekend dus op het Amsterdam Series Weekend. Frank Ketelaar, hartelijk dank. En ook dank, filmjournalist Dana Linsen. Dit was het oog voor vanavond. Morgen zit er Thijs van der Brink. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Goedenacht, vrienden. Het wordt tijd voor mij te gaan. Was <middels> ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette.